Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Anonieme bronnen wenen een plan ligt voor de situatie in Syrië. Binnen een half jaar zou er een wapenstilstand moeten komen. en daarna een tijdelijke regering. Daar zouden zowel president Assad als de oppositie in moeten komen. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, vindt niet dat mensen helemaal geen bewerkt vlees meer moeten eten, maar zegt dat minderen de kans op darmkanker verkleint. Een woordvoerder zegt dat het rapport van de WHO van eerder deze week verkeerd is geïnterpreteerd. Daar stond de conclusie in dat het eten van 50 gram bewerkt vlees per dag, zoals worst en spek, het risico op darmkanker met 18 procent verhoogt. Den Haag heeft een demonstratie van de antifascistische actie die vluchtelingen welkom wilde heten in de Schilderswijk verboden. De burgemeester is bang voor gewelddadige confrontaties met extreem rechts dat heeft opgeroepen om de demonstratie te verstoren. Bovendien speelt ADO Den Haag zondag tegen Feyenoord. Van Aartse burgemeester van Aartse zegt dat hij de veiligheid niet kan garanderen.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 Minister Schulz is eventueel bereid een deel van de taken van de nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over te nemen. Sinds het aftreden van staatssecretaris Mansveld is er discussie over de portefeuille van de staatssecretaris, die zou te zwaar zijn. Er zitten nu KLM Air France, ProRail en de Vira in. Tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas op 14 november in Meppel willen nu ook voorstanders van Zwarte Piet demonstreren... Tegen de tegenstanders. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet had zich al eerder gemeld. Meppel verwacht 35.000 bezoekers. Er worden extra veiligheidsmaatregelen genomen. Het weer droog, minima vannacht 5 graden. Morgen ook droog, zon en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Naarden en Knopendiemen 9 kilometer. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 6. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Knopen Ridderkerk... en Hardingsveld Triesendam 14 kilometer met 20 minuten vertraging, Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht... rijdt het langzaam over 6 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagenstein en Noordeloos 9...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 met nu, Zandvoort draait door. En hey, goedenavond luisteraars, dit is het tweede uur van Zandvoort draait door. Vandaag gepresenteerd door Imka Drommel en geholpen Hans door Hans wassenaar. Ja, dankjewel. Uh, omdat uh, Charles Duif ziek is, ik hoop dat Charles gauw beter is. Dan neem ik de honneurs waar, dat is voor mij de eerste keer, ik vind het best wel eng. Nou, dat hoeft helemaal niet hoor. Ja, maar het is toch. Je we moet heel veel dingen tegelijk gast, denken. We hebben een goede gast. Ja, absoluut. Het is heel gezellig. Uh, we gaan zo meteen verder praten met Dick maar We gaan nu eerst nog even een stukje muziek luisteren. Ja, dit muziekje heette Wheels. Door wie werd het gespeeld? De um, nou Jumping Jewels. Oké. Okay. Ja, ja. Een heel bekend uh, te, een deuntje uit de jaren zeventig. Ja, ja, nou, ja, ja een deuntje, ja. deuntje, lied. Nou ja, het, is, het, is, het wordt niet gezongen. Nee, er wordt niks gezongen, hè. Het, het het deunt. in gezongen, maar ja, het blijft een deuntje. Met z'n vieren naar links, met z'n vieren naar rechts. Ja, ja, voor, ja, ja. ja. Mijn vrouw die had zo'n uh, knotse oefening bij de. Uh, maar toen was ze nog heel jong hoor, toen kon ze het nog. Ja, ja, ja. Ik zal het maar niet zeggen, want ze zit daar. Toen waren de knoppen nog niet zo groot. Ja, oké. Okay, nee. nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, mij aan tafel nog steeds uh, Dick Hoezee. Uh, Dick, je hebt uh, toen straks uh, voor het nieuws verteld hoe je met je vrouw samen op pad ging met een circus tent. Ja. En je kinderen gingen ook mee. Zijn ja. je kinderen ook in het vak beland? Mijn kinderen, ja, ja, ja ze zijn wel in het vak beland. Uh, mijn zoon, Menno. Die, uh, en mijn dochter ook, ja. Bij Bottini. Bij de circus Holiday. Oké, okay, ja, die ken ik ook nog wel. Na, Bottini kreeg je Holiday. Dat was de neef van Bottini. Dus een eigen circus, gewoon Holiday. En daar zijn we meegegaan. En mijn, mijn zoon, die deed het geluid. Het licht en het geluid. En mijn dochter, ja, die was nog een beetje klein... maar die, die hielp mee bij ons in het balnummer. En, en als volgende meisje, En die hielp met andere nummers ook mee. Met googel overal deden ze mee. En uh, Joyce, die... Uh, ja, die hield mij met het ook. maar ook. Want mijn vrouw die, die had er geen zin meer in. Die, uh, die, die, die, die was geen artiest. Die vond het ook niet leuk. Maar die deed alleen maar mee omdat je met zijn tweeën meer geld kreeg. Ja. Maar mijn vrouw die presteerde het ook wel. Ik gaf niet dat ze luister Hoorde dicht, oor dicht. Ik heb nog even een, een vraagje. want ja. U had het ja, over, uh, uh, over, de, over de tent. Had u het, hoeveel, uh, hoeveel mensen kunnen er in zo'n tent eigenlijk? In die tijd van u dan? He? Want tegenwoordig wordt alles groter. En, en, zeg maar, maar jij hoor. Maar jij... In mijn tentje, dat was mijn eerste tent. En die was vijf, Daar konden 700 mensen in. 700. Ja, en later heb ik een tent gekocht. En dat was een kleine ronde tent Die was 16 meter. En daar konden er 400 in of zo. Een hele hoop geld waarschijnlijk, zo'n zo tent kopen, of niet? Ja, dat kost wel wat, ja. ja. ja. Maar ja, ik, ik vond die kleine tent veel leuker dan die grote. Want 400 man, als je die elke ja. dag had, dan was het je goed. Ja, dat ja. hebben ze nee. al lang niet meer tegenwoordig. Nee, als ze er 100 had, waren ja. ze hartstikke blij ja. al. Ja, ja, met, met, met dagkosten van, van hier tot Sint-Jutemers. Ja. Want het, en, sta, het staangeld zal ook wel hoog geweest zijn, of niet? Ja, het staangeld is vrij veel. Is veel en de, elke, dorp, elke stad heeft een andere prijs, ja. en dat is vervelend. Want de kleine circussen. Die betaalde net zoveel als die grote. Ja. En dat, dat vond ik nooit eerlijk. Nee. En als je borden in het dorp of stad moest zetten... dat was je ook een vermogen kwijt. Moest dat ja. Zo moet je ja, ja, daar moest je ook voor betalen. Ja. Ja. Om nou, maar even over zand voor te praten. Hier betaalde je hartstikke veel geld voor de ja. borden. Te ja? En dan had je nog de mensen van de gemeente. Ik, ik kan vissen lief voor. Maar die morgens <laughs> de borden weghalen. Want die zeiden: je heeft geen toestemming. Ja. Nou, vreselijk was dat. Ja. Ja, ja, maar het was overal zo. overal Wateraansluiting bij de brandweer. Nee, je betaalt je een versuffing aan ja. geld allemaal. En in die, in die tijd van die van nu circus hadden ze ook wilde dieren? En... Ja, maar ik heb ze zelf nooit gehad. Soms had ik ze. Eh, want ik had maar een hele kleine piste. Soms had ik ze, dan eh, kreeg ik een uitkoop. Dan dat, dat werd je werd gehuurd door een bedrijf of een ja. winkel of weet ik veel. En die, en die zei, ja, ik wil wel die wilde dieren. Nou, en dan regelde ik een tijgernummer of leeuwen of één een, een olifant... want meer ja. kon er niet in. Ja. En die tijgers waren meestal nummers van zes, zeven tijgers. Ach, en dan zei ik, nou, je mag wel met je tijgers bij mij werken... maar niet meer dan twee of drie, want, ja. want meer kon ik ja. er niet ja. hebben. Ja. Maar het was vreselijk moeilijk voor die man ook... Want die was gewend, dat, hele, dat, dat nummer staat vast. En als hij dan met minder leeuw of tijgers moest werken... Ja. dan, uh, ja, die beesten wisten ook niet wat er nou overkwam. Maar ik zei, doe maar. Als de klant maar die tijgers gezien heeft... Ja. Kon, kon, kon eens. Krokodillen, daar heb ik ook ja. van gehad. Krokodil. Ja, en ik hoorde dat u ook met andere soorten dieren gewerkt hebt. Hè? Hoorde ik van Dolly net. Die vertelde dat tegen mij. U had dan van die... Ja, daar werk ik nog mee. daar mee. Daar werk ik nog mee, oh, dan ja. Nog mee. Ik nog mee. ja, dan, ja hand Mijn handtam. Ja, hand ja, toen, toen het verboden werd, die dieren in het circus... heb ik geadverteerd in die artiestenvakbladen... En dat ik nog de enige ben die met dieren mag werken. En ja, ja. Hoe, he, wel, hoe kom je dan aan die vergunning? Maar ze wisten niet dat ze dieren maar, ja. ja, dat klopt, ja. ja. ja, ja. ja dat, dat doe ik nog vaak. Althans, ja. het treedt nog, nog ja, altijd altijd. steeds op. Ja, gelukkig wel. Oh, met die dieren, maar, maar doet, met alles, u, ja, ja. doet u het nu met, met, u, zeg maar, met uw vriend of doet u het nog met uw vrouw? Nee, alleen. Alleen, alleen of met, nou, met Henk Jans heb ik dat ja, ook gedaan. Ja. Dat gaan we nu weer doen. En eh, eh, nou, met Wim Peters, daar treed ik dan op in, in de Blanca in Amsterdam. Maar in, in het land treed ik ook veel alleen op. Dan ja. doe ik een uur alleen ja. in mijn en dat vroegen we net, dat is niet echt voor kinderen, heb ik begrepen. Nee, nee, wat, nee ik ben niet meer geschikt voor kinderen. Ik, ben niet, ik heb een jaar of twee jaar geleden nog bij mijn kleinkind, met mijn kleinzoontje, die was toen zes, zeven, zeven, wacht, de opa. Toen de, de heb ik op school opgetreden. Ik, euh, ik ben daar niet goed in. Nee. Niet meer. Die, die, die, die humor van die kinderen. Je ontgroeit het, ja. Ja, dat, dat, dat kan, ik niet, meer. Dat kan nee. ik niet meer. Ik kan er niet meer. Ik ben een oude Nurkse. Ik heb ook geen programma voor kinderen. Nee. Ik, ik, ik moet met oudere mensen werken... waar ik tegen kan praten, waar ik grapjes... en als je dan, zoals... nog niet zo lang geleden heb ik opgetreden bij, uh, bij Molly... Ja. het restaurant... Ja, dan sta je tegen een bar aan te werken met mensen links en rechts. Dat is zo hondsmoeilijk om te werken... maar ja. dat is dan voor mij een soort uitdaging. Ja. En Als de mensen dan een feest hebben gehad... dan, is het, dan heb ik dat goed. Maar dat, dat zou ik met kinderen niet zo kunnen nee. doen. Dat kan ik niet. Ik begrijp de humor ook niet meer van de kinderen. Dat, uh, en dat begrijp ik niet. Nee. D ja. nee dat ik, dat ja. begrijp ik niet. Maar ik ben nou nog, nog steeds benieuwd. Want Hans ja. had een paar leuke vragen. Ja, gelukkig. Je, ja. Was net het, je was net aan het vertellen over je vrouw. Wat die deed. Loes. Die, ja, ja. Uh, ja. Dat, Voordat, dat, dat je eigenlijk wou dat ze niet luisterde. Ik ben nou maar heel benieuwd, toen, ik, toen ik Loes leerde kennen. Ik, ik ken mijn vrouw al vanaf dat ze zes jaar was of Zo. zo. Ze is nu 104, nee, maar het was zes jaar. <lacht> en zij woonde... Zij woonde... Zij, haar, haar vader, en die was een hele... Die, die werkte op een bank. Die had een soort directeurfunctie op een bank. Op die, of zo'n bank met die... Waar je die paraplu nog had. Met, met, met, de vrouw, met een hondje eronder. Ja, ik Nationale Nederland. Oh ja, dat zou kunnen. <lacht> oh, je hebt Delta Lloyd. Ik noem meteen even ja, alle namen. Ja, ja, <lacht> en ik woonde vlak naast haar. In Amsterdam. En uh, zo heb ik haar leren kennen. En toen was er een meisje van 6, 7. En, en dan ging ik weer op reis. En kwam ik terug. En ik vond het steeds een leuker meisje worden eigenlijk. En toen was het een jaar of 17, 18. En ik kwam terug teru teru uit Ierland. En. Uh, nou, hallo, heiloes. Maar die meiden vroeger. Dat waren met die suikerspinnen op hun kop. Met die, ja. met die coats. En die blizzard-doodtoestanden in jurken. Nou, dat, dat is het wel. En toen kwam ik te werken in Minerva. Minerva paviljoen in Amsterdam. Voor, de, voor, haar, en, en, voor haar vader. En toen was zij ook. Ze liep rond om, om uh, stukjes kaas uit te delen... weet ik voor kinderen, kinderprogramma... met Sinterklaas en de hele reuter met deut en, nou, en toen ben ik met Loes eigenlijk zo'n beetje verkeering gekregen... maar haar vader en moeder die vonden dat niks. Zo'n klant met circus en een <lacht> soort... Nou, het was nog net geen onderwereld, maar oh, ze vonden dat vreselijk. Maar ik ben toch met Loes verder gegaan. Toen kwam ik uit Eerland terug met de boot... en ze had me naar de boot gebracht. Toen had ik nog echt rode krullen en alles... En ik kwam terug uit Ierland met een kale kop. Dus ik stond op die boot te zwaaien en uh, zij kende me <lacht> niet. In Amsterdam, in het eigen, met de boten Triton. Vergeet dat nooit meer. En nou, en nou, uiteindelijk ben ik toch maar met haar getraafd. Nee, nee, nee, nee. <lacht> dus we zijn... Uh, en toen zei ik: Loes, dan gaan we samen een balnummer beginnen. En zij heeft. Uh, ja, maar weet zij wel wat het is allemaal. Dus zij is ze gaan oefenen een jaar lang op de bal en toen kwam ze met een bordje draaien. En met slingers om zich heen en hoepels. En die knotsen. Ja, want u, ze, u vertelde ja. net van ik ga dat doen en dan doe ik ja. het met bordjes. Ja. Dan wou ik zeggen, ja, dat kan je niet zomaar. Dat zal je nee, dat ergens... Nee, daar hebben bijna een jaar over gedaan. Ja, ja. Ik knap hoor. Ik, ik wist het al, ik deed het al. Ik, ja. ik deed het al bij Ellenbogen. En toen, uh, toen zijn we samen dat bandnummer begonnen. Ja. Maar ze zat het ook nog wel. Dan kwamen de piste binnen, of ik kwam eerst binnen. En dan kwam zij binnen, zo met haar hand zo mooi omhoog. Zo. En toen zei ik, wat heb je nou weer? Was ze vergeten de pantoffels uit te doen. Nou. Het was gewoon zo, zo geworden. Ik zei: Wat heb je nou weer? Ja, ja. Of, ze, of ze had, wat vroeger had je dat nog, van die, van die karme krulset. Ja. Met van die dingen die ja, ja. in die haar kwam ze die, die piste binnen. Had ze die pennen nog in haar hoofd en zo? Nou, dat was wat allemaal. Ja, Dit is mijn vak ook niet, ik vind het vreselijk. Maar ja, we hadden wel een contract, dus dat hebben we afgemaakt. Totdat mijn dochter het ging doen. En, uh, en Lucy ging mee, want ja, we, hadden, we woonden in de woonwagen. In ja. En eh, we hadden hele grote wagen, echt wel mooi allemaal... met een grote vrachtwagen ervoor. En we hadden de douche en de hele ruimte met deutelwasmachine. wasmachines dus we alles bij ons. Maar Loes die ging dan Loes verkocht programma's in het circus. En, en eh, draaiende bordjes. Maar die had ik dan in de piste al gedaan. En in de pauze ging, ze, ging zij ze dan verkopen. <lacht> en je moet altijd zorgen dat je verkocht in het circus. Want soms kreeg je geld. Ik was, was er geen publiek. Dan ja. kwam er gewoon en kreeg je ook geen geld moest je weer een week wachten of twee. Maar als er mensen kwamen, die kochten altijd wel een programma... of een bordje, of weet ik veel. En zij verkocht die dan. En in elk circus over de hele week kreeg je dan, als je verkocht, 10%. Dus Loes, die had altijd, had altijd geld. Dus als okay. ik mijn geld niet kreeg, zei ze, laat, ik, krijg, ik heb het al. Het, het, okay, ja, het en dan geld. droeg zij dat geld niet af, totdat tot ik weer geld gekregen had. En dan ging zij met de baas weer regelen. Dat, uh -huh. nou ja, Loes, Loes, die was zo slim, die verkocht altijd. Mijn ja. kleindochter die nu in Engeland in het circus zit... Die, uh, die doet de PR en, en, de, en radio en toestanden allemaal. Ze spreekt perfect Engels. Maar die doet, die, deed, die doet ook de kassa... en verkoopt in de pauze suikerspinnen. Ja, ja. Dus die heeft ook altijd geld. Dus als ze geen geld had, de, de, wel eens achterbleven... en dat is bij elk circus ja. zo. Als ze geen geld binnenkomt, sta komt je achter. En dat, dat, dat, want ja, dat is zo. Tot ja. je weer inliep of, of ja, dat... Maar Sam zei ook altijd: Ik heb altijd geld, Dat, dat kwam altijd weer goed. Ja. Dat, dat is het belangrijkste werk in het circus. Is die kleindochter een kind van uw zoon of van, van uw dochter? Van mijn dochter. Van uw van dochter. Mijn dochter. En hoe is uw zoon vergaan? Mijn zoon die is, uh, die is in, in de uh, stopera gaan werken. Uh, in Amsterdam, in het ja. theater. Als, als licht, licht, geluid. Heeft hij daar gedaan en zo? Hij heeft uh, met ballet en toestanden in, in, in, in de, opera. En totdat hij daar geen zin meer in had. En toen is hij gaan uh, werken bij een tentenbedrijf. Die verhuurt de tenten. Ja. En dat is hij dan gaan doen. Tenten verhuren en alles. En, en eerst, eerst met zijn eigen lichte geluid. En is toen uh, met die tenten. En nu nog. Hij is met die tenten nog steeds op reis. En uh, heeft zijn eigen bedrijf nu. Okay. En, en, en, en doet die toestand in Amerika en Engeland. En, en, en wat doet uw dochter nu? Mijn dochter... Ja, die werkt bij, bij beach, beach Hotel, heet dat geloof ik. in ja? de beachtoestand beach toestand, daar werkt ze. En uh, als ik nog wel eens wat heb, dan gaat ze met, met me mee om, om uh, met mij samen te werken. Oké. Okay. En, en uh, ja, die woont, we wonen allemaal bij elkaar in de buurt. Dat is wel leuk. En Sammy die gaat dan ook wonen bij ons, die... Uh, in de Giffords, Giffords, ik weet niet hoe die straat heet, ik weet nog steeds niet. En uh, <lacht> <lacht> dan kijk ik zo naar binnen als het thuis komt, dan... Uh, dus je gaat hier ook wonen met haar vriend. En ik wil even onderbreken. Zo. Ja. Ja, ik wil eigenlijk nog even een plaatje dragen. Ja, dat wou ik net vragen. Nou, dat nou, voelde wij elkaar goed, ja, nee, goed, <laughs> goed <hè? laughs> Oké, okay, ik, ik vond dit plaatje wel aardig kloppen eigenlijk. Zo op Zandvoort.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 Ja, dat was mooi. Aan de kust. Was het de dijk, toch? Nee, nee. Het is bluf. Ja, bluf, bluf. Oh, ik blufte. Ja, oh dan ik blufte me het. eruit. Kijk, je wordt nu brutaal natuurlijk. Nu. Ja, in je het zeggen. begin was ze nerveus. Ja, maar ja, dat ja, is een beetje over nu. Nee, maar, ben je al een beetje gewend aan ons? of niet? Ja, toch? Jawel. Ik okay, hoop okay. ja. dat het een merk is. Ja, nee. uh, we zitten nog gezellig met uh, Dick Hoesee aan tafel. Want ik heb mooie verhalen uit het circus. <laughs> ja. En ik vind het zo mooi dat uh, eigenlijk de hele familie nog... bij het circus gebeuren betrokken is. Oh ja, sowieso. Ja, als, ik, uh, zeg maar, als ik zondag in het uh, museum moet werken... dan doet mijn zoon die doet het geluid. En mijn kleinzoon erbij. En, en, uh, en mijn dochter die, uh, die belt op hoe is het gegaan of hoe gaat het. En, en mijn vrouw komt ook kijken, denk ik, of niet. Maar die vindt het allemaal wel goed. Die, uh, die hoort het wel. En die uh, was ook in de... In, in de Vroeger toen we met het circus op reis waren. voorstelling was 11 uur afgelopen. en dan kwamen er alle artiesten bij elkaar. Maar wel in mijn caravan. Dus ik kon nooit naar bed. want die, die bleef er drie, vier uur aan de wijn. en, en ook hapjes. en toestanden en kaas. En, en, totdat ik uh, nou, naar mijn pleit. jongens, ik ga naar bed bekijken. en deed ik de schuifdeuren dicht. En dan. Uh, ze deden maar ik ging het, ja, het feest ja. aan de voorkant door. Mijn vrouw is meer van. gezellig, alles bij elkaar gezellig. Dat doen ze nu ook. zoals nu met de kerst. We zijn nu voor het eerst. Voor het tweede jaar thuis met de kerst. Dat hebben we nooit meegemaakt. We waren altijd in het kerstcircus overal. Nu zijn ja. we thuis. Moeten we dan doen? Wat moeten we? Nee. Wat, ja. <laughs> we hebben niet eens een boom. Dus we hebben gewoon een boom gedaan. En weet ik veel. En, en nu, ja, nu zitten we met elkaar thuis te Ja. Dat is, is, uh, is wel groot verschil vanuit een wagen. Ja, ja, ja, ja. Vanuit een caravan naar een woning, naar een flat. Ja, nou, we hebben altijd een woning gehad. We hebben, Toch we hebben hier gewoond. We hebben de Tolweg, hier vlak okay. naast. En uh, waar hebben we nog meer gewoond? Brede Straat. En, en nu wonen we dan Louis Davids Carré. Hartstikke lekker. We, we, we, we, zijn, we hebben het altijd leuk gevonden om weer naar huis te kunnen. Ja. Als we daar een paar maanden waren, dan, we, dan moeten we maar weer weg. Nou weten we het alweer. Nu, uh, ja. nu, nee, in de, in de wagen. Maar jij wordt wat ouder ook. Ik zei, Loes, ik heb geen zin meer in die wagen. Ik heb vorig jaar nog, uh, nog twee maanden met een circus meegereisd. Mee ja, dat was vorig jaar. En toen heb ik gezegd, jongens, ik, dat, ik doe niet meer, ik ga niet meer met het circus. Mee. Ik werd toch een beetje ziek. En dan, en dan was ik alleen, mijn vrouw ging toen niet mee. Dan was ik alleen zes weken met een circus in de caravan. En dan zit je, dan heb je de voorstelling gehad. Ja, dan. En de jonge ja. mensen, die van een jaar of twintig, die, die hebben dat niet meer, die gezelligheid. Dat bestaat niet meer. Die zitten met dat, met dat ding voor hun neus. Telefoon, ja. ja telefoon en... <laughs> en een en, en, en tablet. Ja, vreselijk, vreselijk. De, de, ja, ik ben ouderwetse. Ik vind het vreselijk. Ik vind het vreselijk. Nee. Die van mij is gelukkig stuk. <laughs> en die, die, die heb ik geprobeerd te laten maken. van maar die duurt twee weken. Ik zeg prima, prima. Ja. ik heb zo'n pripe pri telefoontje. En er zijn een paar mensen die dat nummer ook weten. Later, ik ben daar niet meer geschikt nee, voor. Ja, ik ben vorig jaar ook heel bewust met mijn dochter naar een, caravan, naar een camping gegaan in Flevoland. Ja. Waar geen uh, wifi was. Dus geen internet ontvangt. Ja, oh, dat wifi. Daar word je en, ook gek en Dus ja, ze, ze had niks aan de computer die nee. we mee hadden genomen. De laptop. Ja. Dus ja, we gingen een badminton. Tenminste, ja. ze had een vriendje, ja. vriendje mee. Fantastisch, hè? Ja. En, uh, ja. Hadden, ja, Leuk spelletjes doen. Kaartspelletjes ja, avonds. Ja, ja. Het was veel gezelliger. Ja. Ja, nee, dat, zo, dat, zo werkt dat niet meer. En leer elkaar weer een beetje nee. kennen, hè? We kwamen de camping oprijden, morgens om een uur of negen. Van de vorige plaats vandaan. En dan uh, reden we die camping al op. En ik was degene die dan vroeg, hebben we wifi hier? <laughs> ja hoor, daar hadden ze dan jongens, jullie kunnen weer hoor. wat dan ging ze weer met die bende. Vreselijk. Ja, want toen reisden we ook van camping naar camping. Camping deden we dan. Elke nee. dag naar een andere camping. Zo. En dan, s morgens om, om acht uur reden we dan weg. Nou, dan was je om negen uur, half tien op de camping... En dan uh, gingen ze opbouwen. Ik hoefde niet meer op te bouwen. Ook vervelend, want je, je weet niet wat je moet doen. Dus zit je maar te kijken ja. op je stoel. En ik reed dan om twaalf, van twaalf tot één... ik met de geluidswagen over de camping. Nou, dat was hartstikke gezellig. En uh, ja, dat is leuk. Dan reed ik ja. naar, de, naar, naar de winkel op de camping. En dan ging we spulletjes kopen. Het geluid ging wel door. Houden we dat? Nou, en dan reed ik weer terug naar de tent. En dan stond de tent om een uur of drie. En dan, uh, ja, dan zat je daar tot zeven uur tot de voorstelling begon. En dan deed ik de voorstelling twee uur lang... achter elkaar klippen en doen en weet ik veel. En om negen uur gingen ze dan weer afbouwen. Elf uur. En dan half elf, dan gingen we bij elkaar zitten... om wat te drinken. Een wijntje, een gezellig, een stukje worst en noem maar op. Maar er, er was één man waar ik lekker mee kon kletsen... Die, want die was net zo oud als ik. En die zag dat ook niet zitten met die apparaten troep. En, en dan, dan ja... Ik zei, nou Frits, ik, heb het wel, ik ga naar bed. Ik heb het gezien. Zaten we nog heel laat met die, met die lampjes? Nee, dat was niet goed hoor. Ja. Nee. Verder is heel gezellig. Ja, ik heb het één keer meegemaakt in de bioscoop dat ze nog zelfs met hun telefoontjes bezig waren. Ik Nou, het moet niet gekker worden, nee, nee. je betaalt al voor je kaartje. Maar je publiek ook. <laughs> publiek komt die tent binnen en doe je de voorstelling. En dan zitten ze met die dingen. Ze Nou, kom op, weg nu. Ik, ik heb twintig jaar gerepeteerd en dan gaan jullie met die bende. Dat hebben we gezien. Ja, dat niet? kan dat, niet. Nee. Ja, vreselijk, vreselijk. Maar ze weten niet beter meer. Nee. Eerder krijg je kindertjes die geboren worden. Met zo'n ding in hun handbal. <laughs> ja. Die zit erin. Ja. Nee, vreselijk, vreselijk. Nee, ja, nee. Het is, er gaat heel veel sociale vaardigheid verloren hierdoor. Ja. Dat is wel jammer. Maar goed, het, is ja. zo. het is zo. Ja. En nu, uh, dus ik doe geen circus meer. Ik doe dan wel variété, theater, of in België, of in Duitsland, of weet ik veel. En, en dan uh, doe ik lekker mijn voorstelling. En dan heb ik het naar mijn zin en dan rij ik in mijn odotje weer naar huis. Ja. En dan... Uh, de volgende ochtend was me een vrouw of het leuk geweest is. Speel je ook instrument? Ja, alles een beetje. In het circus moest je dat ook wel. Ik speelde ja. een heel klein beetje saxofoon, een klein beetje piano, accordeon, viool, alles. Ik kan, ik kan me net redden met alles. Dus als ik een muzikaal klaus was en ze vroeg speel mee, dan speelde ik wel mee. Zo. Maar verder hield het dan wel op. Dan, ja. uh, nee, ik ben er niet. We aan. echt wel een duizendpoot, hè? Ja, er moet je, heel veel kunnen. Ja, maar dat moet je ook Als je, je eigen circus ook hebt, dan moet ja. je dat wel doen allemaal. En alle artiesten vroeger, die, die, die wisten het ook allemaal. Die kon op zijn handen. Je, je deed alles. Je kon koordansen. Dat deed je ook allemaal. Want je was de hele dag met elkaar bezig. Ja. En, en, en dorp in. Ja, die, later was het zo, net als bij Montien. kwam je ergens, weet ik veel, in, in Den Bosch. Ja. Nou, dan dus staat je tent in het midden. In de bos En dan had je blokken. Heen maar... En dan kwam je in de volgende stad. of de, Had je videoblokken? Dus ja, het is je, overal hetzelfde. Overal hetzelfde, ja. overal hetzelfde. En dan gingen we wel met het circus. Dan stonden we drie dagen ergens. In het weekend. zei zeiden, weet je wat we doen? We huren die bioscoop vanavond. En dan, als de voorstelling klaar was, gingen we twaalf uur met het hele circus naar de bioscoop. En dan huurden we daar een film. En die man die betaalde we gewoon. En die vond het wel prima. Nou, dan dus zat je in die bioscoop. En dan keek je rond. Want je hoorde alleen maar snurken. Iedereen slikt. <lacht> <die lacht> <helemaal kapot>. oh. <lacht> Iedereen was kapot. Iedereen hadden Mooie film. Ja. <lacht> ja. Maar ik vraag vragen, hè, Dick. Want ja. je hebt natuurlijk, uh, als je zoveel reist met zo'n uh, circus. Ja. En je wil een andere act doen. Ja. In welke, wanneer oefen je dan? Repeteer nou, je dan? Overdag. Overdag. Overdag. morgen. Ja, je, je hebt, ik, ik deed dan dat balnummer met mijn vrouw. En uh, ja, dat was het dan wel. En, maar maar uh, uh, mijn dochter die ging repeteren met een Magic Act en zo, dat soort dingen allemaal. En mensen gaan werpen, gaan oefenen. Ik niet, ik vond dat allemaal goed. Ik, ik kon eigenlijk alles al. En ja. met het band heb ik met mijn vrouw jaren gereisd. In Amerika, in Brazilië, in, in, de, de, de, noem maar op. Ja. En, en dat, ja, daar hoefde ik niet voor te repeteren en zo. Dat, nee, een echte gelopen trotter ook nog. Ja, maar je moest wel overal je leven, leven verdienen. Zo. Interessant leven. Ja, maar je, je, je ging geld verdienen. Ja. En of ik nou, dat maakte niet uit of ik in Brazilië of, of in, in, in, in Kortgene of. of dat, dat, dat was je werk. Ja. Dat was je, en je moest zien dat je. Want overal is hetzelfde. Het ging om geld. Ja. En het is hartstikke leuk dat je een leuk nummer hebt. En daar was je ook wel blij mee. En elke avond als je optraat of meer. Je hebt altijd weer ander publiek en altijd weer... Maar dat wou we ik net vragen. Uh, dus merkt je dan ook verschil qua land ja, aan het publiek? Qua, qua Nederland al. In Vollendam is het totaal anders dan in, in of, of, of In Limburg hoef ik geen komische dingen te doen. Daar, daar wonen 20.000 komieken. Want iedereen gaat, is prins carnaval of hoe heet je die ja. mensen. Iedereen is komiek. Ja. Ja, die gaat om jou niet zitten lachen. Hoor, hoor, sta je niet eens. <lacht> en in Vollendam, daar ja, praten ze ook helemaal anders en... en, en het is overal anders, overal anders. Met Henk Jansen werk ik dan hier in Zandvoort. We hebben we twee ja. avonden gedaan. En de tweede avond was weer anders dan de eerste avond. Alleen maar Zandvoort. Dus ja. Het is altijd weer anders. Het is al. het is mijn vak, met komisch doen, ik zeg altijd, het is net een inktvlek. Vroeger had je zo'n schrift. En als je een inktvlek erin deed, en je vouwde hem dicht. En deed hem open, had je soms hele mooie figuren. Ja. Maar je had ook wel eens troep. Ja, nou, zo, zo is het met, met, met je werk ook. Dat, dat is altijd anders. Altijd. Ja. Oké, okay. Hans, zullen we nog een muziekje draaien? Ja, heb ik klaarstaan staan voor je. Komt ie aan. Ja, dames en heren, dat was No Woman, No Cry. Van wie, Hans? Bob Marley. Van Bob Marley, uiteraard. Maar of het echt Bob Marley was, dat vraag nee, ik me eigenlijk ja, wel. maar, maar dat eigenlijk. klonk wel anders. Daarom twijfelde ja. ik. <laughs> het is inmiddels vijf over half zeven, dames en heren. We gaan nog even <laughs> verder gezellig kletsen. <laughs> Of geloof er een beetje in de maling wordt gedaan. Nee nee, nee, nee, nee. nee nee dat, dat niet. Nee, nee. nee, echt niet. Nee. Nee. Ik, zo zou niet ik zou niet durven. Nee. Ja. nee, nee. We praten nog even verder met uh, Dick Hoezee... die uh, zondag een voorstelling doet in het uh, museum. Zandvoort Museum. Moet je nagenoeg hoe oud ik al ben? Dat is geen museum. Nee, nee, dat vragen we niet. Nee, dat mogen we niet vragen. Nee, nee. Ik, ik, ja, dat is ook niet interessant, Het grootste hè? ideaal zou er nu nog zijn... het Rijksmuseum... Ja. Wordt daar ook in opgetreden dan? Volgens mij niet eens. Nee, nee. Dan kom je toch dan kom je te hangen aan de muur. Nee. Dat is niks hoor. Duk je de nachtwacht. Maar hey, ik heb wel een vraagje. Als jullie nou die, die op, die, dat optreden in het museum hier doen. Ja. Hebben jullie een idee hoe het gaat worden? Nee. Nou, dat is een duidelijk antwoord. Nee, nee, ik weet niet hoe... Hoeveel mensen er komen, of er mensen komen, wat nee. er komt. Ik weet, geen idee. Nee, maar ik, bedoel ik heb ook de hele voorstelling niet. Ik heb... Weet je, geen vast online plan. Jawel, gaan... ik heb een volgorde gemaakt. Ik heb een, een schema gemaakt. En dan zeg ik, Wim, we doen dat en dat en dat en dat en dat. Maar als ik bezig ben in de voorstelling, kan dat nog veranderen? Ja. Misschien, want ik moet twee keer een half uur of 35 Ja, Het is een, een uur, ik, bij elkaar. Het is een ja. uur bij elkaar. En tussenin zit een pauze. Dat is altijd hartstikke moeilijk. Want dan zitten de mensen lekker te drinken, te toestand En dan ja. moeten ze weer gaan kijken. Ja. Dan komt hij dus, weer. Dan heb je hem weer, of niet. Of <laughs> ja. misschien, dus dat weet je dan niet. En dan, uh, maar het kan zo zijn dat het voor de pauze zo gezellig is... zo leuk dat ik zeg... Wim, dat doe, die doen we niet, die volgende hoor. Want dan uh, ben ik te veel. Die bewaren we na de pauze of zo. En zo gaat het dan in het museum hier. En in het museum, ik draai ook... Uh, twee keer een film tussendoor. Met, met, de, met de beamer okay. En dat, uh, ja, dat gaat dan allemaal op het kleine plekje gebeuren. Nou, ik kan daar smiddags pas in... Dus dan gaan we de spullen neerzetten en doen. Ik, ik, het is voor mij ook een verrassing wat het gaat worden. Ik weet wel. Ik, kijk, als ik dat met dieren ga doen of met bellen of noem maar op... dan weet ik dat... Dat, dat weet ik wel. Ja. Ik doe ook met ballonnen. en weet, dat, Die acts die weet ik allemaal wel. Maar die presenteer ik dan weer heel anders dan als dat ik ze vorige week gedaan heb. Ja, dat is, dat is de improvisatie. Ja, zo gaat het. En anders vind ik het niet leuk. Nee. Maar heb uw voorstelling iets met de actualiteiten te maken? Wat er op het moment speelt? Of heb dat er eigenlijk helemaal niks. Een soort vast majeur? Begrijp, begrijp je wat ik bedoel? Ja, gebeurt wel. Ja? Gebeurt wel. Dat, dat ik, als ik als iemand. Mensen gaan ook tegen me praten, Want iedereen denkt dat ik het zo uit mijn mouw schud. Ja. En dan, dan praat ik met jou. Ja. En dan ga jij wat terugzeggen. En dan zeg ik, nou, en dan, dan. Wat ik dan ga zeggen, dat weet ik niet. Maar dat gebeurt eigenlijk net zoals je. Ik weet niet wat ik ga zeggen. Of wat. We komen er wel uit. En, dat, dat, dat, en dan denk ik: Oh, nou, dat is misschien wel leuk. Of dat, dat weet ik niet. En de voorstelling ook. Mensen die met mij werken, zoals Henk Jansen... Of nu Wim Peters, die, die, die, die, die, die kijken me dan aan. En ik heb ook wel dat die dingen begint te vertellen. En dan ben ik vreselijk benieuwd hoe dat nou afloopt, het verhaal dat ja. ik aan het vertellen ben. Hoe zou dat nou eindigen? En dan, uh, dan komt het weer. En dat is wel leuk eigenlijk. Ja, soms denk ik: Oh, moet het nou. En soms heb ik. Werk ik naar een bepaalde clou toe. Ja. De, en net als hij die clou wil vertellen, begint iemand te hoesten. Dan denk ik, ja. Ja. Weg eindje. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat ja. gebeurt ook. Dat ja. gebeurt ook. Ja. Ja. Met, en met Henk Jansen hier, wat ik, met, Henk ga, met Henk ga ik weer optreden in de, in de Krocht. Ja. Een voorstelling, daar heb ik nu een verhaaltje voor geschreven. We zijn nu aan het repeteren en zo. En, en, en je weet niet wat je meemaakt. Want Henk en, en, en Theo van de Krocht, ja. we gaan er met z'n drieën repeteren. Okay. Maar we zijn eigenlijk een beetje. Je mag het niet zeggen zijn Eigen, drie oude nichten <lacht> Drie oude nemen. Want dan neem ik een gebakje mee. En twee of drie dagen later gaan we weer... In. En dan heeft Henk een gebakje voor ons weg. <lacht> Hoe gezellig, hè? Ja, ik, ik, ik heb, uh, ik heb uh, eind jaren tachtig... Uh, bij Wim Hildering gespeeld. Ja? Amateur toneel. Ja? Dan heb ik ook nog een paar stukken met uh, Henk gespeeld. Ja, ja, altijd ja, ja. met veel plezier. Ja, ja. <treeks> ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En hij improviseerde ook wel op het toneel. Ja, dan dus stond ik ja, ja, ja. ook wel... Uh, met Henk rode koontjes. Ja. Maar Henk heeft het met mij ook heel moeilijk natuurlijk. Want dan doen we een voorstelling... van twee uur of zo, tweeënhalf uur. Theo zit aan het geluid in de zaal in een hoekje. En dan ga ik met Henk beginnen. En dan hebben we ook wel... Volgorde dat is altijd een thema. De vorige keer hadden we... de Titanic hadden we. Ja. En, en het jaar daarvoor hadden we een soort... we gingen spullen uitverkopen... In, in, in, in, uit ons circuspakhuis. Ja, dat gingen we dan verkopen. Ja. Maar hoe, ja, hoe begint dat dan? Hoe be ja. <laughs> nou, en ontstaat dat naar verrepeteren? En dan gaat die voorstelling komen... en dan, dan, ja, dan denk ik... ze lachen daar niet om, dan moet ik een andere vertellen. Of, of iets anders. En Henk die in het begin... Dus zweet brak hem uit, voor wat gaat er nou gebeuren? En nu is hij zo gewend, nu, nu zegt hij, ja, kom maar goed. Dan. Henk heeft zijn verhalen en ik heb mijn verhalen en dan, dan komt het wel. Ja. Ja, we verheugen ons nu alweer op, op, de, op de krocht. Dus elke ja, keer nee. is het toch wel weer spannend hoe het afloopt eigenlijk. Altijd spannend. Lachen ze erom of lachen ze er ja. niet om? Ja, altijd spannend. Ja. Er zit een rode draad en verder gaan we praten met ja. elkaar. En dan, uh, vorig jaar heeft uh, nou, de... Dat kan, dat kan nu trouwens wel goed hoor. Ja. Vorig jaar heeft de burgemeester ook meegedaan. Oh, echt? Ja, die heeft uh, voor het messenbord gestaan. Oh, och jeetje. Ja, ja, ja. En? We vroegen iemand uit de zaal en hij stak zijn vinger op. Hij kwam. Ja, fantastisch. Ja, maar dat doet hij wel hoor. Ja, tuurlijk. Ja, het is ook goed. Ja. Voor het messenbord. Ja. Ja, en nu die moet het bezig gooien. Dit jaar, hij weet het nog niet. Hij luistert ook misschien niet. Maar dit jaar laten we hem ook weer meedoen. Sorry. Oh, ja. <laughs> Ja. Het hangt er dan vanaf of hij het goed gedaan heeft dit jaar, waarschijnlijk. Wat jullie met hem gaan doen. Nee, nee. Hij heeft het fantastisch gedaan. Nee, dat denk nee. ik ook wel. Ja. Nee, hij heeft het goed gedaan. Nee. <laughs> hij heeft zich manmoedig gedragen. Als je een op je afkomt. Ja. <laughs> nee. Nu zijn we begonnen vorige week met repeteren. En uh, we moeten nog namen bedenken. En <laughs> Nee, dit wordt. Uh, je moet ergens beginnen. Ja. ja. Nee, het komt helemaal goed. Nee. Ik denk februari of, of zo dat het dan uh, gaat gebeuren. Ik ben benieuwd. Hans, heb je nog een muziekje? Ja, zeker, ja zeker. Dit voel ik me. Oeh. Ja. Yeah. Ah, je. Yeah. Sexy als ik dans.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 Ze springt op de tafel En daar gaat ze yeah. Ja Ze zegt weet beetje wat het is met. <laughs> Ik voel me sexy als ik dans Oh oh oh oh yeah. Oh oh oh Sexy als ik dans Eh hey, hey, eh hey, hey. Ik voel me sexy als ik dans Oh oh oh oh yeah. Yeah. Ik voel me sexy als ik dans eh hey, hey, hey.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 Ja, dat was sexy als ik dans. Nou Hans, het was wel te zien hoor. Je yes. was ja, flink aan het zwingen. Ja, dankjewel. Je vrouw stond te genieten, zag ik. Maar je moet je vrouw niet zo hoog gooien meer hoor. Nee, dat zal ik ook, nee, ook niet kunnen. doen. Daarom moet ik ook zeggen, het gaat ook steeds moeilijker hoor. Dames en heren, het is kwart voor zeven geweest. Het laatste kwartiertje van Zandvoort draait door. Uh, zonder zieke Charles Duif. Wetenschap Charles. We praten hier nog even verder in de studio met Dick Hoezee. Over zijn circus. Verleden. En over zijn show. Die hij. Uh, zijn programma. Die hij. Uh, zondagmiddag. Om half. Uh, nee, om drie uur gaat uh, houden. In de, het Zandvoors Museum. Dik. Leuk als ik niks zeg, hè? Ah, ja, het is even heel stil. Ja. We hebben het al over ja. een heleboel dingen gehad. Sorry dat ik leger, stop, nee. Weet je dat om. ik heel vroeger. Heel vroeger was ik 14, 13, Toen zat ik bij Kindercircus elleboog, Heb ik nog op de kermis gewerkt bij Circus Rens. Och. Ja, bij de, uh, bij, bij de echte familie van de vecht. Die, die, dat was toen Rens en zo. Ja. Op de kermis. En dan uh, deden we twintig voorstellingen op een dag. Twintig? Ja, of vijftien, of tien, of, of, of meer. Toen oh. <laughs> stond je parade voor de tent. En dan was de man die, die nou, zei, kom dat zien. Oh, Oké, okay, publiek. En daar stonden wij voor... Nou, en dan uh, werd, werd, moesten we naar binnen toe. En kwam publiek achter je aan. Kaartjes gekocht. Nou, en dan deed je een voorstellingtje. En dan, uh, die duurde een kwartier. Twintig minuten, twintig minuten, vijfentwintig minuten. Gingen ze eruit en dan begon het weer. Zo begon. En toen ik net begon, was, was de eerste keer dat ik begon. To, toen uh, dacht ik, hoe, krijg ik hoe, hoe verdien je nou geld? Hoe doe je dat? Dus toen zei ik, meneer, uh, meneer van de Vecht. Opa, was, Hoe, uh, hoe, hoe krijg, krijg ik ook geld? Zeiden de jongen. Helemaal goed, de laatste voorstelling is voor jou en dan uh, stoppen Oké. Okay. Nou, en dan zat ik de hele dag, deed ik mee en noem maar op, op die kermis. En dan, uh, nou, dan zeg maar wat, om, om half elf zou de laatste voorstelling beginnen. En nou, dat was voor mij. En dan zei hij, we spelen niet, want het komt niemand meer. Wat ga ik mee? Ja, dus is toch geen. Ja. ja. ja. Dat was ik een jongen. jongen. Nou, kreeg ik niet. Ik, ik heb nog wel even een vraag. U, u vertelt dat u overal heen bent gaan reizen. Ja. Eigenlijk door, nou ja, waar bent u overal niet geweest? Ja, over, eigenlijk. Eigenlijk. Maar wie betaalde al die kaartjes? Moest u die zelf betalen of betaalde het circus dan? Als je, als je naar het circus gaat? Ja. Dus al, wij waren aangenomen, ik zeg maar wat, in Ierland. Ja. Nou, dan reisden we daar naartoe. Dan betaalde de directie van het circus jouw jou overtocht. De, jouw reis. De, de ticket. Ja, ja. ja, ja met, met de wagen. Ja, dat ja. Dat werd betaald. En dan ging je naar het volgende circus of naar de volgende show... Ja. Dan betaalde die weer. Oh, van, dus van, ja. je hoefde hoeft het niet zelf te betalen. Nee, dus, maar je betaalde nooit. Als je naar huis wilde, ja. dan moest je het ja. zelf betalen. Ja. Want dan had je geen contract met nou Ja, nee, maar dan moet je nee. zorgen dat je zo dicht mogelijk bij huis zit, natuurlijk. Ja, maar ja, dat, dat, dat, dat, dat was. En je moest altijd zorgen, dat had mijn vader mij geleerd. Je moet nooit naar een land gaan waar water tussen zit. Want als je daar ruzie krijgt of problemen, je kan nooit terug. Nee, dat is waar, inderdaad. En dat. Nog met mijn kleindochter en met mijn dochter. Ze zei, Jongens, kijk, zit er water tussen? Ja, natuurlijk zit er water tussen. Maar kijk uit, hè. Zorg, dat je, zorg in ieder geval dat je het rugdijs al in je zak hebt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Zo, zo, zo, ja. ja, want anders moet je lopen. Dat is een eind. Ja, buiten lopen, nee, je had je eigen wagen. Dat was geen probleem. Ja. Ik stond, we stonden met het, met in, in, een, uh, in een club. In, in, uh, in Cannes en Nice had je nachtclubs en zo. Daar, ik, dan, daar werkten we dan. Mijn vader, mijn broer en ik. En dan moest je ook twee keer op een, op een avond of op een nacht werken. Maar overdag deed je niks. Toen zijn mijn vader en, en mijn broer en ik zijn dan op de boulevard... In, in, in Nice of in Cannes of in, in, in Monte Carlo... Dan gingen wij op de boulevard werken met ons nummer. En geld ophalen. Ja. Nou, dat, dat liep wel als... zich... we verdienden meer dan, dan in die in nachts. <laughs> ja, ja Maar toen kwam de directeur van die... denk je wel, dat gebeurt niet. Nou, het stond ook in het contract dat het niet mocht. Maar dan oh. wisten wij veel... Dus nee, dat, uh, we verdienen meer op dat en, en wat voor ex waren, dat was dat echt uh, jong leren en ja. al die dingen. Dus, ja, dus het was niet wat u nu doet eigenlijk. Want nu heb u nee, gesproken, gesproken teksten. Nu, nu praat dus dan, ik meer, maar ik doe nog wel... Uh, nee, ik doe niet meer echt een balnummer. Niet meer acrobatiek doe ik. Nee, maar ik, ik ga, waarom ik het vraag... Ja. eigenlijk? Als je natuurlijk in het buitenland zit, moet je ook de taal beheersen. Nee, dat nummer wat ik deed... Want later ben ik met mijn vrouw gaan werken. Toen ja. sprak ik met het publiek. of tegen Dat was in Frankrijk. Ja, Frans. Of, dat, dat ging wel... Dat is een kwartier, twintig minuten. Of tien, ik duurde zeven minuten, acht minuten. Dat kon ik dan wel in die taal. Ja, luk, luk wel ja dat wel. Het was vervelend als ze wat terug gingen roepen. <lacht> <lacht> Daar had ik toch wel last bij. Ja. Maar, maar, maar uh, uh, nee, dat ging altijd wel. Dat, dat leer je wel. En mijn kinderen, moet je, moet je zeggen... dan waren we in Frankrijk... een half jaar of weet ik veel hoe lang... die spraken na een paar weken... spraken ze vloeiend Frans. Ja, ja, of ja, Israëlisch ja. Of, of, of, ja. of Portugees. En, maar dan waren ze in Nederland terug... Dan was het ook weer gauw weg. Ja, zo. Dat, uh, ja. tot we, kwamen, we hebben hier nog een bistro gehad. Bistro Harlekijn En dan kwamen er Israëliërs binnen. En die gingen met elkaar praten. En dan begreep ze het weer. Dan ging mijn dochter in het Israëliërs terugpraten. Zo. Ja, ja. Maar dan waren we apertrots. We wisten van niks. <lacht> en die mensen kijken ook heel verbaasd. Dat er <lacht> er ja, ja. ja. ja, ja. kan me voorstellen. Dus dat, dat, met die talen... Dat, uh, dat ving ik aardig op wel. Dat, dat ging ja. wel ja, ja. Is, er, is er nou een land waar, waarvan u zegt... Van, nou, dat was mijn favoriete circusland, waar u met circus heeft gestaan? In Duitsland. Ja, daar was het publiek fantastisch altijd. Want die begrepen net wat je deed. Engeland. Engeland was fantastisch. We stonden we met de kerst in Engeland... met Christmas carols in, in, in, in, in theaterrestaurants. En dan kwamen de, de, de, de bezoekers en die hadden niet zoveel geld... maar die hadden dan geboekt met, met, met de kerst... En die gingen daar dan eten. Die gingen naar de voorstelling kijken. Dansen. En, dan zo. en jij echt, was ja. daar verplicht. Dan stond je contract. Na je, na je optredens. Dan had je een grote tafel in die zaak. Daar zaten wij. En daar gingen de artiesten zitten. En dan kwam het publiek bij je zitten. En dan, je, je bleef drinken van die pijn. Je werd <lacht> gek van. de oh, <lacht> dronken, Zonder schuim. En viezigheid. Maar goed. Ja. Dat deden we dan allemaal. En die vrouwen. Dan dus zei ik te tegen mijn vrouw. Dan dus ik. Wat zien die vrouwen. Dat is toch wel wonderlijk uit. En lag me vrij helemaal in een deuk. Dat... Ze hadden geen geld. Wat gingen die dan doen, die vrouwen Die gingen naar de Woolworth. Dat was ja? zo'n zo, zo, zo warenhuis. En die kochten dan... Een, een avond, een, een, zo'n nachthemd, of weet ik wel, wat ze in sliepen. Maar die gingen ze helemaal opnaaien met pailletjes en mooi. En, dus die vrouwen zagen dus, Maar ze hadden ook dezelfde kleur tasjes en schoenen. Ze <laughs> zagen het fantastisch. Oh. Maar de, ik, ik zei, joh, dat kan toch niet? Maar de, fantastisch was dat allemaal. Je nachtjeponnen ja, ja. na. Ja, ja, ja, juist, ja. Maar die mensen waren zo, zo blij met je dat je ja. optrad en met ze ging praten. En, en dan werd je ook thuis bij ze uitgenodigd. En dan zat je smorgens met kerstochtend, want je waren daar... Smiddags en s avonds een voorstelling. En dan op kersttochtend kerstochtend zaten we bij die mensen thuis. Zaten we lekker met kerstmis. En dan kochten ze hele kleine frustel doodjes voor ons. En dan Christmas pudding, ja ja Maar in Engeland hebben ze ook verstand van het vak en humor. Ja. Daar hoef je maar even wat te zeggen. En ze ja. lagen alweer bewusteloos. Dat, dat, daar heb ik ook nog met, met, met, met Tommy Cooper gewerkt. Oh, geweldig. Dat was vreselijk, maar goed. Dat, dat, vreselijk? Heb, ja, je werkte werkt dan die workman camp. Dat waren ja, kampen waar... De, de, de, de werkers werken. Ja? En dan trad Tommy Cooper ook op. En, en, en, oh, we hebben ook nog meegewerkt. Met, met, met, ja, met, met dat soort figuren allemaal. Maar, was, maar Tommy, was, was Tommy... was niet, aardig. Nee, was niet zo aardig. hij niet zo aardig? Nee, hij was niet zo aardig. Nee. Okay. Hij, hij uh, was nogal drinkerig aangelegd of zo. Ja, ja, ja. En, ja, maar hij was hartstikke knap. En daar heb ik veel van opgestoken. Hoor. Veel van geleerd. En veel ja, van dingen die ik Als een ultima clown is dan ja, is het wel Tommy Cooper. Ja, dat kan je, je altijd Hij was een hele beroemde goochelaar. Maar verdiende daar zijn brood niet mee. Totdat het ging gebeuren met die gekkigheid. En toen, dat was het. Ja. Nou, toen is hij dat. Uh, nou, ja, nee, fantastisch. Ik heb er als kind ook vreselijk om gelachen. Ja. Ja. Met Tommy Steele, maar dat zeg je helemaal niks, heb ik ook nee. nog gewerkt. In Engeland, Tommy Steele was in de jaren oh, zestig. Die naam, zeg maar wel ja, Wat later een soort Cliff Richard geworden ja, is. Dat zie was je wel. Ja, dat was Tommy Steele. Met Elvis die ja, tijd. Ja, inderdaad, die ja. ken ik wel heel ja, ja, ja. ja, Daar, daar ja. werkten we mee in, in, in heel grote Engelse theaters zo. Oh. Ja. En die, die, die trad dan daarop met een band of zo? Ja, ja dat was de, de ster. Ja? Ik, was, ik was nooit de ster. Ik was altijd, met variété ben je nooit de ster. Maar zo'n ster kan ook niet twee uur lang aan de gang. Toen. Dus de ster die, die trad op twee keer twintig minuten. Vijfentwintig minuten. Want ik neem aan dat uw conditie ook bijzonder goed was in die tijd. He? Ja, ja. Ja, ja, ja. dat moesten we ook van alles ja. aan doen natuurlijk. Maar voordat je ging werken moest je je losmaken. En, en, ja. ja, dat was zo. Ja, maar losmaken is het anders aan een conditie opbouwen. Ja, nee, maar ik dronk, ik, ik dronk niet. Ik, ik, ik, ik uh, leefde heel gezond. Ik rookte ja. niet, ja, je leefde gezond. Ja. En je moest ervan leven, dat is ja. je vak. Ja, dat is zo. Ja. Dus dat moest je, je mocht niet voetballen met elkaar, want het stond in het contract. Ja. Geen, niet voetballen. Ja. En als je in Zwitserland werkte, je mocht ook niet skiën. Van de theaters, Nee, want als je, dat, je natuurlijk wat brakter was, dan lopen. had je geen voorstellingen. Nee, ja, inderdaad, zo ging dat. inderdaad ja, ja. ja. Nee, we hadden wel... In, in, in Bern was dat, stonden we... En mijn vader en ik en, en, en mijn broer... We hadden dan ons rockerstum aan. Ja. Maar in Bern had je ook een casino. In de koerszaal. In Bern had je ook een casino. En dan moesten wij rondlopen. In, in, in, uh, zo, weet ik veel. Maar, die, die, maar ik zag er zo blagerig uit. Ik was nog zo'n kind. Nee, met mijn twintig, twintig jaar. Dan... Uh, ja, ja, die vrouwen allemaal. Dan dacht ik, ja, moet ook maar met ze gaan praten. En kijk zo maar, zo, kom op zeg. Ja. Ja. Ik was, ik was, ze gaat er niet met kinderen praten. Ja. Dus uh, dat, zo ging dat allemaal. Ja, ja we hebben veel gedaan. Veel ja. gedaan. Ja. In Berlijn nog met de muur. Die, heb ik op, die hebben we nog gezien dat de mensen eroverheen vluchten. Allemaal. Oh. Zo, dat, ja, dat, allemaal. Zijn, dat zijn toch niet, geen leuke dingen. Nee, maar je hebt ze wel meegemaakt. Ja, allemaal. Ja, ja. Dat, uh, dat gebeurde dan wel. En dan werkte je in Oost-Berlijn, de Friedrichstadpalast. Afgelaaien vol die theaters. Ja. Ah, want die mensen hadden niks anders. Ja. Die gingen naar, naar circussen en theaters. En, en grote balletten en grote voorstellingen. En zo ging dat allemaal. Ja. Zelfs als in de krocht nu. Goeie oude tijd, zeggen ze nu. Hè? Ja. Ja, ja, vanavond ja. is het vol. Hè? Vanavond is het vol. Ja, ja. Uh, Dick, <laughs> ik, ik vond het uh, heel erg gezellig dat je hier was. We moeten zo wel gaan afronden, ik vond het toch gezellig. Ja. Want het is al vijf voor, uh, vijf voor zeven. Nee, dat was leuk. Ja. Um, ik wil nog even aan de luisteraars vertellen dat de voorstelling zondag om drie uur is. En dat de zaal open, het museum open gaat. De zaal om half drie. Ik, uh, ik heb genoten van je verhalen. Ik heb dit een stuk woord. in mijn hoofd? Ja, dat mag wel. Nee, nou, dat was gezellig, ja. toch? Dat was hartstikke gezellig. Ja, was jij hebt er goed doorheen geholpen. Nou, jij hebt mij goed doorheen geholpen. Nee, ik denk eerder andersom. Ja, ja, absoluut. Nee hoor, nee, ging toch gezellig toch? Ja, het ging ja, hartstikke goed. Ja. Nou, prima. Hans, jij ook uh, bedankt. Ja. Ik denk dat je eerst uh, nog een uh, stukje muziek ga draaien. Ja, dat, uh, ja dat was gezellig. Ja, ja dat blijven. was leuk zo Oké, okay. ja. okay. ook bedankt ja. Okay. ja, Dag luisteraars. Onze ogen konden kijken, sinds het licht ons land verscheen, Maar na het breken van de dijken, ging mijn denken naar ik mee. Zo lang golven overheersen, wars van droogte en van tijd, Zo kan ik niet overleven, in gewone zekerheid.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 Het water mij maar dreigt, laat het me grijpen naar de keel. Alleen voor ons, wij mensen wordt het water nooit te veel. En als het water ons zal krijgen, heeft het lang genoeg.